9 uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. Na het weekend begint het ministerie van Buitenlandse Zaken... met een onderzoek naar groenlinks -lid Mariko Peters. Die wordt beschuldigd van belangenverstrengeling. Het onderzoek gaat over gebeurtenissen in 2005... toen Peters als diplomaat op de ambassade in Kabul werkte. Uit e-mails die zijn gepubliceerd in HP De Tijd en de Volkskrant zou blijken... dat ze haar vriend hielp aan 38.000 euro subsidie... voor een project in Afghanistan.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 Het weer heeft vannacht steeds meer bewolking, ook morgen overdag bewolkt. In de loop van de dag buien met in het oosten kans op onweer. Temperatuur morgen 20 graden aan zee en een graad of 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baiens. Het is 2 over 9. Amerika heeft er een nieuw wiener bij. Er zwerven nu weer foto's rond van een politicus die heet Louis Magazu en hij zou die foto's zelf naar een vrouw gestuurd hebben. Colombia lijkt een conservatief land met een behoorlijke macho-cultuur... maar toch ligt er midden in de hoofdstad Bogota een heuse roze wijk... En de schippers van BNN zijn vandaag aan de laatste dag van hun reis door Nederland begonnen. De dag waarop Frank van der Lende wordt gekielhaald door Luc Iekink. Ja, ja jongens. Ja. Rond kwart voor tien, dan horen we het resultaat natuurlijk. Maar toch, Luc, leeft hij allereerst nog? Ja, leeft hij nog. Ja, hij leeft nog wel. Ja, maar niet van harte. Mm. Ja, Dat houdt het spannend. <laughs> kwart voor tien meer. Tot straks. Tot straks. En er wordt Today's nog steeds... Topics. Gevoetbal gaan we volgens mij eerst eventjes doen, want Excelsior speelt tegen Feyenoord vandaag. En het is natuurlijk de eerste wedstrijd van de eredivisie, dus belangrijk nieuws. Frank Wilaard is er al gescoord. 48 e minuut zitten we in. Na de pauze denkt iedereen, nou Feyenoord zal toch wel een keer een doelpunt gaan maken. We hebben al vier hele goede kansen gehad voor de pauze, maar na de pauze is het de beurt aan Excelsior om kansen te krijgen. Nu een corner, genomen door Vinken. Die wacht nog eventjes met het nemen van die corner Maar weer een mogelijkheid dus voor Excelsior om gevaarlijk te worden in ieder geval. De bal wordt in eerste instantie weggewerkt. In tweede instantie blijft hij dan hangen. En dan is het Fernandes die denkt te gaan counteren. Maar daar steekt Van Steensel dan een stokje voor of liever een beentje voor. En dus blijft Excelsior in ieder geval in balbezit. Maar Mitchell tevreden in de eerste minuut na de pauze. Helemaal alleen voor Mulder. Mikte net naast. En daarna ook nog een goede kans voor Excelsior. En die werd uiteindelijk tot corner gewerkt door Mulder. Ja, en zo heb je dan alweer twee mogelijkheden gehad voor Excelsior. Waar voor de pauze alles voor Feyenoord was. En Excelsior dus besloten heeft in de tweede helft ook te gaan deelnemen aan deze wedstrijd. Maar de stand nog altijd 0-0. Frank Willard, dankjewel. Als er weer wat is, dan komen we bij je terug natuurlijk. Today's topics dan. Uh, dan hoor je natuurlijk het meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het vandaag over? Bij de koffiemachine, in de file, bij de Vrijmiebo. Simone, die weet het. Ik weet het. Op nummer 5. Zeeland die zit uh, deze week sterk in de exotische diersoorten. Gisteren ontsnapte er nog een wurgslang van anderhalve meter lang. Die nog steeds niet is gevonden trouwens. En nu hebben de Zeeuwen te maken met... Oh, een haai. Ja, natuurlijk. Uh, uh, Ik denk uh, dat hij kwam er... heel zachtjes aan. Ja, het was een uh, milde haai. Een milde het. haai. Voor de Zeeuwse kust zijn er al tientallen gesignaleerd. Nou, het klinkt natuurlijk spectaculair, maar het valt een klein beetje tegen. Oh. Het zijn de zogenaamde grondhaaien. Het, die, uh, het, dat is een groep van haaien waar er een stuk of drie hier in Nederland van voorkomen. En uh, ja, die zijn eigenlijk een tijdje weg geweest. En nu, uh, nu komen ze weer wat algemener voor onze kust voor. De haaien zijn zo'n uh, anderhalve meter lang en moeten dus wel super gevaarlijk zijn. Dat wordt een uh, leuke zomer vol opengereten surfers, denk ik. Nee, nee, helemaal niet. Degene de, de, de, de, de, met scherpe, de ruwe haaien bijvoorbeeld, die met die hele scherpe tanden, met de grote familie van ook de grote witte haaien en zo, dat is, uh, dat is toch wel een heel ander spul. Daar moeten we een beetje bang voor zijn. Maar voor deze zou ik toch helemaal niet benauwd zijn. Nee. Nou, wat een deceptie weer. Het is een beetje saai saaibeesboek, zeggen, ijsgrijs. Hij is gewoon grijs, witte buik. Die grote haaien zijn eigenlijk ook wel saaie dingen. Dat is ook allemaal grijs met de witte buik. Het zijn de grijze muizen onder de haaien. Sportvisserij Nederland is intussen begonnen met een onderzoek... naar hoeveel van die beesten er eigenlijk zitten in onze wateren. Nummer 4. Het is vandaag een jaar geleden dat er in Chili een grote mijnramp plaatsvond. 33 mijnwerkers kwamen toen vast te zitten. Ze werden uiteindelijk na 69 dagen één voor één bevrijd. En dat was overal op het nieuws. De reddingsacties waren live te volgen. En ook onze eigen Luc Ickink wist het hier in de uitzending op treffende wijze te verslaan. Een van mijn favorieten is mijnwerken nummer 4. Dat was echt heel mooi. <tied> en dan was het nummer 5. kwam daarna prachtig. En toen zat ik echt voor de tv de hele dag gekeken. Het was echt heel spannend. Dit is nummer 6. Ja, en dan nummer 7. Dat was, was echt een hele bijzondere. Ja, mooi was dat. Nu is het dus een jaar geleden. En die mijnwerkers zijn natuurlijk stinkend rijk en beroemd geworden. Ze zijn echt bewierookt, uitgenodigd op verzorgde reisjes naar Griekenland. In Engeland bij een voetbalwedstrijd van Manchester geweest. En uh, ja, een Japanse brommerfabriek die, kreeg, die gaf iedereen een motorfiets. En van een rijke Chileense zakenman kregen ze 15.000 dollar voor hun moed. Nou tel daar dan alle royalties van interviews en boeken die ze over drama konden geven en schrijven bij op. En je hebt lekker gecashed voor 69 dagen en niks doen onder de grond. Maar helaas. Voor de meesten is het geld alweer op. Een deel van de mannen is, is terug in de mijnen. Het beloofde boek- en filmcontracten. Eh, er is voorlopig nog niks van gekomen. En er ook lopen ook nog steeds processen tegen het mijnbedrijf. Nog geen cent uitgekomen. De meesten hebben ook nog eens geen werk en kampen met psychische problemen. <klaars> Op drie. Hashtag Wegener was vandaag trending op Twitter. Een grote storing zorgde ervoor dat vanochtend honderdduizenden mensen... geen krantje op de deurmat hadden. Vanwege een technische storing kunnen wij vandaag helaas uw krant niet bezorgen. Dat bericht kregen mensen te horen met een abonnement op het Brabants Dagblad... Eindhoven's Dagblad, BN De Stem en nog vier andere regionale kranten. Het lag niet aan de komkommertijd dat er geen nieuws was... maar technisch ging het dus mis. De pagina die je zet op de redactie die gaat via een server. En als die server daar een fout in zit dan wordt hij niet teruggestuurd naar de drukkerij toe, zeg maar. Doorgestuurd. En, dan, uh, en daar, zat, daar zat hem de kneep. Kortsluiting was waarschijnlijk de boosdoener. Het zure was natuurlijk dat alle journalisten voor de Katse viool... tegen een deadline hadden lopen aantikken. Ja, dan moet je eigenlijk een woord noemen waar je niet op de tv kunt zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk kloten. Ik bedoel, een ander woord heb je daar niet voor. Ja, dat is zeer frustrerend. En wat dacht je van de lezers? Hoe moeten die zich wel niet voelen? Ja, je mist de krant altijd. Want uh, je kijkt toch uh, wanneer die komt morgens. Wanneer is hier meestal om acht uur uh, ligt hij er al. En dan uh, ja, kijk je natuurlijk gelijk uh, even een de krant, lader je hem door. Even de eerste pagina en dan vervolgens naar de sport waar ik toch altijd uh, nogal in geïnteresseerd ben. Ja, tragisch. Je hele ochtendriet naar de Filistijnen. De storing is inmiddels verholpen, dus morgen komen de regionale kranten wel weer gewoon uit. Op 2 in Syrië ging het weer flink los bij protesten. In het centrum van de stad Hama staan veel betogers... die door middel van dit protest liet eisen dat president Assad aftreedt. En er is veel geweld. Ja, er komen berichten dat mensen die uh, gewoon uh, over straat lopen... Met, met wat eten wat ze hebben op de kop kunnen tikken, uh, worden neergeschoten. Er wordt ook gezegd dat er bij zonsopgang... Uh, dat er vandaag weer uh, ja, hard voor hard geschoten is... en veel explosies te horen waren. In de hoofdstad Damaskus zouden zeker vier betogers zijn gedood... door het leger van Assad. Nummer 1. Het is zover. Hij is terug van weg geweest de crisis. Grote paniek op de beurzen, wereldwijd zakten ze vandaag als een plum pudding ineen. Markets crisis shares plummet across the globe. The opens more than 3% down. en we gaan eventjes ertussenuit tussenuit voor het voetbal. Ja, dan gaan we waarschijnlijk naar Feyenoord Excelsior om precies te zijn naar Frank Villerd. 10 minuten na de pauze en de goal is daar. Hij moest vallen en hij moest eigenlijk aan de kant van Feyenoord vallen op basis van de eerste helft. In de tweede helft lukt dat uiteindelijk ook. Een aanval die lijkt te worden afgeslagen ineens voor de voeten van Fernandes komt en uh, uiteindelijk nee, Ver, Ver, ja Fernandes moet ik dan zeggen en. Uh, die uh, twijfelt niet vlak voor de goal van uh, Excelsior. Schiet die bal in één keer binnen. De ruiter staat erbij. Kijkt ernaar. Kan niks doen. Heeft simpelweg niet eens de tijd om te reageren. En dus leidt Rotterdam Zuid tegen Rotterdam Best met 1-0. Terug naar de crisis. Zeker, ja. Want uh, het is crisis dus. Uh, we hoorden de, de beurzen grote paniek. En uh, niet alleen het, woord, het overwoord crisis is terug. De recessie. Ja hoor, daar is hij weer. Wereldwijde crisis dus ook in Nederland. De ax index die kukelde vanochtend op de opening van de Amsterdamse beurs... keihard naar beneden voor het eerst sinds twee jaar onder de 300 punten. En de crisis wordt veroorzaakt door de grote zorgen die er zijn. De beleggers die pendelen eigenlijk en de investeerders die pendelen... van de ene de zorg naar de andere, van de schuldencrisis naar de eurocrisis... en de economie en dan weer terug. Er zijn vragen over de schuldencrisis zelf en de oplossingen van... over de groeiende zorgen die men heeft over de Amerikaanse economie... en de Europese economie Laten we niet stagneren, gaan we niet richting een soort dubbeldip, een nieuwe recessie. Dus in alle marktsegmenten zie je de, de crisisstemming terug. Maar er was ook eventjes verlichting vandaag... toen er positieve cijfers naar buiten kwamen over de banengroei in de Verenigde Staten in juli. Toen maakten de beurzen weer even een sprongetje omhoog. Maar uiteindelijk sloten de Europese beurzen toch negatief. De AIX bleef onder de 300. Maar het woord dip is gevallen. Ja, we gaan eraan, Winfried. Zo, dat eindig je ook wel eens even lekker positief, zo, Simone. <laughs> ja, toch bedankt. BNN Today. De maffia die krijgt meer invloed in Nederland. Zometeen onze crime-expert Marlini Fase met de details. En ook Antonio Nicaso, s werelds meest bekende maffia-onderzoeker. Maar nu eerst No Mercy van de Nederlandse band Raccoon.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 No mercy for the soldiers, no mercy for no king. Raccoon was dat met no mercy. Dit is Radio 1. BNN Today. We gaan voetballen. We gaan naar Frank Wielaert. Want die is bij de eerste wedstrijd van de eredivisie. De aftrap. Uh, Feyenoord leidt hè Frank? Ja, na een uur voetballen dankzij de goal van Guillaume Fernandes. Zijn eerste goal, officiële goal voor Feyenoord. Waar hij ze de vorig jaar nog met de regelmaat van de klok inlegde voor Excelsior. Nu de dus succesvol voor Feyenoord. Voortoren. Gaat over het been van De Vrij. Gaat daar vrij gemakkelijk overheen. Maar krijgt kreeg ook de gelegenheid omdat De Vrij zijn been liet staan. En die krijgt de gele kaart van scheidsrechter Fink. Die de eer heeft om de eerste wedstrijd van het seizoen te leiden vandaag. en Dus weer een mogelijkheid voor Excelsior om de stand gelijk te trekken in deze wedstrijd. Daar waar mij tot nu toe bij Feyenoord vooral de rol van Leroy Fair opvalt. Hij uh... Kon naar Twente. Twente had een bot op hem gedaan. Hij zei ook ik wil naar Twente. Maar dat ging uiteindelijk allemaal althans voorlopig niet door. En nu Fer uh, heeft toen gezegd van zolang ik bij Feyenoord ben doe ik mijn best voor Feyenoord. En hij voegt, zoals het een, een speler op Rotterdam-Zuid betaamt ook de daad bij het woord. Hij is uh, op dit moment... Uh, de beste speler, de meest dreigende speler aan de kant van Feyenoord. Degene die eigenlijk tot nu toe weinig tot niets verkeerd doet. En al die tijd is Fink bezig om de Feyenoordmuur op afstand te zetten. Die staat nu keurig. Er staan vier mannetjes in. En achter de bal staat Scheiman voor de vrije trap. Die probeert hem in de verre hoek te krullen. Dat scheelt een metertje of anderhalf. En de bal gaat uiteindelijk naast de goal van Mulder. De mogelijkheid voor Excelsior om gelijk te komen tegen Feyenoord is dus voorbij. De Rotterdammers uit Zuid leiden nog altijd op Woudestein. Als we niet opletten, is de maffia straks net zo machtig in Nederland als die in Italië is. Daar hebben we het vanavond over in onze wekelijkse crime-rubriek met BNN's crime-expert Malini Faso. Goedenavond. Goedenavond. Marie. Vorige week vrijdag hoorden we ineens dit bericht op het journaal. In Flevoland is een Italiaan aangehouden die lid zou zijn van de maffia. De 36-jarige man hield zich verborgen in Zeewolde in een bungalowpark. Ja, een maffialid dat wordt opgepakt in Zeewolde. Ja, het klinkt alsof het niet klopt. Nee, en nou komen er zo nu en dan wel van dat soort berichten langs. Maar ik, uh, ik heb niet meegevinkt. Uh, gebeurt dit steeds vaker? Ja, ja en precies dit is, is, is waarom uh, het teken dat de invloed van de maffia in Nederland aan het groeien is. Je hoort namelijk steeds vaker dat er iemand... In Nederland wordt opgepakt. En mm. vaak is het ook best wel een belangrijk iemand. Uh, laatst nog een kopstuk die uh, tot een van de honderd meest gezochte criminelen in Italië behoort. Nou ja, eh, dus heeft uh, Antonio Nicaso, dat is echt de expert op het gebied van de maffia, gezegd. Ja, uh, het is echt aan het groeien in Nederland. En misschien moeten we maar eens oppassen. Mm. Ja, die Antonio Nicaso nog eventjes. Want waarom is hij de deskundige voor iedereen zo'n beetje? Ja, hij is gewoon de man ter wereld die zich er het meest in heeft verdiept. Uh, hij heeft meer dan twintig boeken geschreven over de organisatie. Uh, moet daar ook een grote prijs voor betalen, want hij kan niet meer in Italië wonen. Hij woont inmiddels in de VS. Uh, hij is daar naartoe ge gevlucht toen er ooit een autobom vlak bij hem ontplofte. En hij toen wel door had, nou ja, die maffia is niet zo blij met alles wat ik schrijf. Nee. En bovendien werkt hij ook heel veel samen met Nicola Gratteri. Um, en dat is weer de bekendste maffiajager in Italië. Uh, hij is officier van justitie en die heeft al heel wat maffiabazen achter de tralies uh, weten te zetten. En ja, ook die man heeft absoluut geen leven meer. Die, uh, nee, daar is het nog erger mee. Eigenlijk. Hij ja. uh, woont alleen in politiekazernes... en kan nooit zonder bewaking de straat over. eigenlijk. Ja, dus die Nicaso is een autoriteit op dit, ge op dit Absolute, gebied? ja. Jij bent met hem gaan praten over de maffia in Nederland. Uh, dan in het bijzonder over de... Dan moet jij het maar even zeggen. Dranjeta. Precies. De maffiagroep die <laughs> oorspronkelijk uit Calabrië komt. Uh, wat doen zij hier? Ja volgens Nikazo is het, Nederland dus een hele strategische plek eigenlijk voor de Nangreta. Um, en namelijk vanwege de haven. Daar komt enorm veel cocaïne binnen. Um, bij de, bijna 30% van alle drugs die in Europa worden verhandeld komen via Nederland Europa binnen. Nou ja, dus de Nankreten denkt dat is hartstikke handig. Uh, daar gaan we op inspelen. Um, en ze doen ook nog iets anders, namelijk ze investeren heel veel geld in Nederland. Um, ja, deze groep is echt een enorme multinational. Uh, ze hebben enorme jaaromzet en halen naast uh, die drugsomzet, daar halen ze dus heel veel winst uit. Uh, dat geld kunnen ze natuurlijk niet in Italië investeren... want ja, hè, daar wordt enorm op ze gelet. Mm -hmm. Dus zoeken ze andere opties. En Nederland is daar een hele goede optie voor. Um, namelijk achter heel veel restaurants... en uh, van die schattige pizzeriaatjes en zo. Maar dus waarom waar uh, letten wij niet op, uh, op die organisatie? Ja, wij zijn er gewoon nog niet zo op ge ge gefocust of zo. In Nederland, uh, Nederland... Ja, Italië let heel erg op die groepen. Die denkt heel erg van, nou ja, zo werken ze... en daar moeten we op letten. En in Nederland, ja, en eigenlijk vindt Nederland het ook wel fijn... Of zo, hè. Zijn, uh, ze hebben heel veel geld, ze pompen heel veel geld in onze economie. Ze investeren heel erg veel. Ja, dat vinden we eigenlijk niet zo heel erg. Letten we, ja, we knijpen eigenlijk een oogje toe. Ja, Wat zegt uh, de grote deskundige hierover? Ja, hij zegt, uh, we onderschatten hun eten. Hij zegt, ja, wij denken nog steeds, als we aan de maffia denken... denken we aan de Godfather, denken we aan heel veel geweld. Um, en in Nederland zie je dat weer niet zo heel vaak. En ja, daarom letten we ook niet op ze. Uh, luister maar even mee naar wat hij daarover zei. Nobody care, nobody really pay attention to the drangeta, because the drangeta in, in, in, in Nederland never show any sign of violence. De drangeta dus, nu weten we ook gelijk hoe het officieel uitgesproken moet worden. Dat is wel prettig. Um, Mijn Italiaanse accent is niet heel goed. Nee, die van mij ook niet. Um, uh, hij zegt. Er is niet veel geweld en daardoor laten we het een beetje lopen. Ja, ja daardoor merken we er eigenlijk niet van. Uh, ik bedoel, het is niet zo dat we wekelijks een afrekening op straat zien... en dat het weer in het nieuws kan komen. Uh, ja, je denkt dan, zie je ze wel eens op straat lopen dan? Mm -hmm. Nee, luister maar wat hij daarover zei. En member is not like used to be. With the shotgun en a special ad. Een special ad. Dat ja. dus niet met hoed en, en, en gun over straat. Nee, nee, ja, juist. Ze kleden zich heel onopvallend. In Italië zijn er echt van die mannetjes je niet. Daar een stuk voorstellen. meer. Het is daar al, uh, die cultuur leeft daar natuurlijk ook veel meer. En ze willen dat laten zien. Daar zijn ze er, daar mogen ze gezien worden. Maar ja, hier uh, lopen ze niet per se altijd in prada pakken en uh, gladde andere dingen. Uh, ja, ze kleden zich als gewone zaken. En ze zitten gewoon onopvallend naast je in die ene pizzeria. En ze bemoeien zich niet met je, want ja, daar hebben ze helemaal geen baat bij. Ze willen nou. gewoon niet opvallen juist. Ja, misschien dan een gekke vraag. Uh, geen geweld, ze vallen niet op. We hebben er eigenlijk niet zoveel last van. Uh, ze investeren ook nog eens een keer lekker veel in de economie. Waarom is het dan erg? Ja, het is dus toch wel een beetje erg. Uh, luister maar eerst naar wat Antonio hierover zei. The criminal organization like the Dendrangheta, like Ozanosa, like the Camorra are more dangerous when they keep a low profile than when they shoot people on the street. Ja, omdat het dus niet op ze gelet wordt, uh, nemen ze eigenlijk een beetje de macht over. Ze kunnen enorm groeien, die organisaties. Uh, veel meer drugshalen, veel meer geld. En zo krijgen ze steeds meer macht. En op een gegeven moment zijn ze dus wel echt sterker dan de overheid en justitie... die ze dus niet in de gaten houdt. Ja. Nou ja, en dan krijgen we dus wel zeker schietpartijen op de straat en uh, nou ja worden we net Italië, zoals heer dat uh, zegt. Dan zijn we te laat. Ja, hmm. we moeten op tijd ingrijpen. Wat kunnen we dan doen? Uh, allereerst moeten we erkennen dat er een probleem is, want dat is er wel degelijk. Dat is met alles, hè? Ja, ja, dat is de stappen heen. Ja. <laughs> nu kan niemand het eigenlijk wat schelen, zoals je al zei. Maar uh, we moeten gewoon veel beter samenwerken in de Europese Unie. Want in Italië kan je iemand oppakken omdat hij bij de maffia hoort. In Nederland kan dat absoluut niet. Maar je uh, kunt toch ook uh, uh, gearresteerd worden omdat je onderdeel uitmaakt... van een uh, criminele organisatie? Ja, maar het staat nog niet echt op het prioriteitenlijstje van de Nederlandse justitie. Nee. Dus we moeten, we moeten echt gaan jagen, zoals we jagen niet doen. Nee. nee, dat is absoluut niet onze prioriteit. Uh, en Antonio heeft ook nog een aantal andere uh, opties voor ons. Hij vindt dat de EU bijvoorbeeld uh, drukken van 500 euro billetten moet verbieden. Uh, daardoor kan de maffia niet heel veel geld in een koffertje transporteren. Uh, daar heeft hij er ook vorige maand nog voor gepleit in de EU. Maar uh, ja, niemand luistert naar hem. Hmm. Je hebt hem dus gesproken. Um, dit is de man die, die aan de top staat van de, de jagers uh, op de maffia. Um, hoe is het op dit moment met hem? Heeft een leven? Ja, het gaat nu redelijk goed met hem, maar hij kan gewoon uh, vrij rondlopen in de VS en gaat soms zelfs op vakantie naar Italië. Uh, maar ja, of dat helemaal waar is, dat weet je natuurlijk nooit. E, dan kun je toch alles uitkiezen in de wereld om op vakantie te gaan en dan ga je naar Italië terug. Ja, ja hè? de roots, de roots, die roepen dan toch, hè. Ja. Molini Fase, um, bedreigend verhaal eigenlijk wel. Ja, heftig. Goed dat je het uh, verteld hebt. Volgende week weer hier in uh, BNN2D, dankjewel. En we gaan voetballen. De eerste dag van de eredivisie. Frank Wielaert is bij Excelsior Feyenoord. 68 minuten onderweg. 1-0 voor Feyenoord. Die goal van Fernandez in de tweede helft. En uh, Feyenoord heeft gewisseld. Cisse is naar de kant gegaan. Voor hem in de plaats Ruben Schaken gekomen. En de counter nu voor Excelsior. Met het schot en de redding. Half van Mulder. Maar in tweede instantie. Hij krijgt de tijd omdat Vinke niet vol doorloopt. Om uh, die bal nog een keer te pakken. <coughs> Neem me niet kwalijk. Het schot was van uh, Alberg. Dank je wel. Uh, opvallend, uh, Alberg. Uh, goede middenvelder uh, erbij gehaald uh, bij Excelsior. Zit veel voetballend vermogen in. En hij kan ook dus van afstand schieten, hebben we zojuist gezien. Hij is meegekomen met tevreden van jong AZ. Dat zijn twee hele aardige nieuwkomers bij Excelsior. En nu is het weer het woord aan Feyenoord dat uit kan, eruit kan komen via El Amadi. Die in het begin van de wedstrijd wel een, een dwingende rol op zich nam. Maar dat steeds minder is gaan doen in de loop van de wedstrijd. Schaken nu probeert Fernandes in te spelen. Fernandes kan niet goed aannemen, dus moet Excelsior overnemen voor Toren. Ook een goede middenvelder die erbij is gekomen, valt mij ook zeer zichtbaar. Zeker niet tegen bij Excelsior. Kan alleen de bal niet kwijt. Moet naar achteren. Richting Van Steensel. Die legt breed op Nieveld. En die besluit dan op zijn beurt. maar eens diep te gaan. Legt de bal uitstekend breed. Dan moet die goede voorzet komen. Daar is alleen niemand voor. Ja, daar is uiteindelijk altijd weer de vrij of vlaar om de bal achterin bij Feyenoord weg te werken. Dat gaat tot nu toe prima. En dan kan Cabral er voor Feyenoord vandoor. Als hij nou eens om zich heen kijkt en ziet dat er wat Feyenoorders meegekomen zijn... kan hij ook eens een bal afleggen als in plaats van die bal alleen maar weer proberen op doel te krijgen. Dat probeert hij nu ook. En via de doelman... Wesley de Ruiter, want die bal wordt wel half soort van voorgegeven. Alleen waren alle Feyenoorders daar bij na niet te, te zien. En de Ruiter, denk ik, of van Steensel, die is ook in de buurt. Die uh, raakt de bal als laatste aan. Het is denk ik een eigen doelpunt. Maar het gebeurt aan de andere kant van het veld. En ik neem even aan dat of Van Steensel of de ruiter de voorzet van Cabral uiteindelijk binnenwerkt. Hoe dan ook. Het is 2-0 voor Feyenoord. Dat dat in ieder geval duidelijk zijn. We gaan het in de herhaling nog eventjes dunnetjes proberen te bekijken. Cabral gaat langs zijn tegenstander langs. Niveld. zet dan voor. En uiteindelijk is het Van Steensel die de bal tegen zijn bovenbeen krijgt. En de bal tegen in het doel werkt. En dus een eigen doelpunt van Van Steensel voor Feyenoord. Dat nu met 2-0 leidt op Woudestein. Exit Holland. In Exit Holland vliegen we elke dag over de wereld... op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Robert-Jan Frielen uit Colombia. Hij woont in de hoofdstad Bogota, midden in een homowijk. Robert-Jan, goedenavond. Goedenavond. En jij bent hetero, toch? Ja, ja dat klopt. Hoe ja. is dat, wonen tussen de homo's? Nou, dat is wel apart in Colombia natuurlijk, want het land is ontzettend conservatief en heel katholiek. Mm -hmm. en, uh, en dan hier in, in deze wijk in Bogota, daar is het allemaal wat vrijer en dat is wel leuk om te zien eigenlijk. Ja, wat, wat zie je om je heen? Nou ja, je ziet veel, veel mensen over de straat lopen waarvan je kan zien van nou ja, die zijn homo's, ik, ik woon ook aan een, aan een plein waar ze zich altijd verzamelen. Eh, dat komen ook heel veel meisjes, die zitten dan te zoenen met elkaar en dat soort dingen. Ja, dat zie je echt niet op andere plekken in Colombia. Je moet een beetje in Colombia is echt een, ja, ja over regels, het redelijk zegt, gewoon een boerenland, 90% van de Colombianen, die zijn eh, echt zeer conservatief. Ja. En, en eh, ja, dat is wel heel bijzonder, dat dat hier in de stad wel allemaal kan. Ja, want, want wij kennen dat natuurlijk wel, wijken waarin eh, wat meer homobarren zitten, waar homo's rondlopen. Uh, maar dat is wel echt uniek. In andere steden gebeurt het helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. Sterker nog, ik denk dat er in heel veel plattelandsdorpen dorpen in Colombia... en er is eigenlijk maar één echte stad die dat is Bogotá... en dat in de rest van het land op sommige plekken zelfs bijna gevaarlijk is... Om, mm. je, om uit te komen voor je seksuele geaardheid als je niet bent zoals de mensen denken dat je zou moeten zijn. Ja. En, en hoe is het voor de jongeren dan in, um, in Bogotá, in die wijken? Komen er dan mensen bijvoorbeeld naartoe, conservatieven, om, uh, om ruzie te zoeken, om ze weg te jagen... Nee, nee, dat gebeurt helemaal niet. Dat verbaast me ook wel eens. Nee, het is hier allemaal ja, heel vrij. Er zijn ontzettend veel uh, homocafés, homobarren. is een van de grootste homo discotheken in de wereld zelfs. Zit ook hier bij mij aan de hoek. En uh, ja, hier is het allemaal... Ja, kunnen ze doen wat ze willen, om het zo maar te zeggen. Ja. En er is ook een uh, supermarkt. Dat is heel apart ook. Dat is eigenlijk een beetje ook een verzamelplek. Die is 24 uur per dag over, open. En daar, ja, die geldt ook als, als grootste pick up place van, van de stad voor, ja. voor de homo-fiele medemensen. Ja, we hebben hier morgen natuurlijk de Gay Pride, uh, althans de afsluitende dag. Um, e hebben ze dan ook zoiets waarop het jaarlijks gevierd wordt? Nou ja, wel is Nog niet echt een Gay Pride, dat komt misschien nog een keer. Maar ze hebben hier wel net voor het derde jaar op de rij de, de homo-week afgesloten. En, en dat is dan een hele week lang allemaal uh, ja, feest hier uh, in, in deze wijk alleen hoor. Uh, en dan zie je mij voor de deur met de mode show van drag queens en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk het doel, althans hier van de Gay Pride, is uh, natuurlijk integratie en dat mensen er in het algemeen makkelijker over gaan doen. Over homoseksualiteit. Um, blijven ze in hun eigen hokje of komt er meer vermenging? Nee, er is een actieve, actieve organisatie die probeert ook in het, de rechten van, de, van homo's aan te kaarten. Ook het homohuwelijk bijvoorbeeld in te brengen, het parlement. Maar dat is wel echt heel moeilijk hoor in Colombia. Want uh, er is zeker nog, zelfs voordat er al initiatief was om, om het homohuwelijk te, te, te krijgen in Colombia. Is er ook al een soort ander wetsvoorstel gekomen van de Conservatieve Partij. Ja. Dat zegt dat dat nooit zou kunnen in Colombia. Dus wat dat betreft blijft het wel moeilijk. Robert-Jan Vrielen vanuit Colombia, dankjewel.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 So they can teach me how to doggy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 dan een liedje hebt geschreven en dan noem je het dan The Lazy Song. Maar ja, het mag, het kan. En Bruno Mars was dat. Het is uh, iets over half tien. Het is tijd voor het nieuws, hier is uh, Dik de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. Maandag begint het ministerie van Buitenlandse Zaken... een onderzoek naar GroenLinks-kamerlid Mariko Peters. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze haar vriend in 2005... aan 38.000 euro subsidie hielp voor een circusproject in Afghanistan. Ze werkte toen als diplomaat op de ambassade in Kabul. Peters en haar partij GroenLinks wachten de uitkomst van dat onderzoek af. De jongen die vanochtend dood werd gevonden in Roosendaal was 16 jaar. Tussen staat vast dat hij is doodgeschoten. Buurbewoners waarschuwden vanochtend de politie toen ze schoten hoorden. Er is een 16-jarige jongen opgepakt die na de schietpartij op een fiets was gevlucht. En aan de Franse kant van de Eurotunnel is maandag een Nederlander gearresteerd voor drugsmokkel. De Britse politie maakte vandaag bekend dat hij voor bijna 3,5 miljoen euro aan heroïne bij zich had. De Nederlander had 60 kilo harddrugs in een koffer bij zich en was op weg naar Londen. En het waren de hoofdpunten. Wordt het nog spannend in Rotterdam? Dat is de vraag. De eerste wedstrijd van de eredivisie. Frank Wilaert, uh, Excelsior Feyenoord? Nee, ik kan het niet met zekerheid beantwoorden, maar ik ben nee. bang van niet. Dan zeg ik het maar zo. 12 minuten nog. 2-0 voor Feyenoord. En uh, de mogelijkheden van Excelsior beperken zich tot de beginfase van de tweede helft. Toen wel twee opgelegde kansen. Uh, eentje voor tevreden, inmiddels gewisseld. Uh, hij is uh, vervangen door Darren Maatsen, uh, Een jongen die overgekomen is van Excelsior Maasluis Uit de amateurkringen dus. Kijken of hij uh, misschien nog voor iets van gevaar kan zorgen. Maar uh, de verwachting is toch nu in ieder geval dat Feyenoord uh, inderdaad na vandaag... zoals Ronald Koeman dat al had aangekondigd... wij gaan uh, dit weekend in als koploper van de eredivisie. Hm. Dan hebben we dat in ieder geval al vast gehad. En, uh, de, dat is al even geleden ook, hè, of niet? Uh, ja, ik uh, vraag me niet uit mijn hoofd wanneer nee. het was. Maar uh, zo lang is het namelijk al geleden. Maar, eh, we dat ik... Ja, inderdaad. Laten, laten we dat doen. Laten degenen die dat graag willen weten dat lekker opzoeken. Jason <laughs> Oost gaat eraf. En eh, ook een van de nieuwkomers bij Excelsior. En eh, daarna kunnen we weer uh, doorgaan voetballen. Maar de kansen van Excelsior beperkten zich dus tot de openingsfase van uh, de eerste helft. Daarna was het eigenlijk gewoon ook weer fijn hoor. Dat dus terecht op een uh, 2-0 voorsprong staat. Hij dus heeft het uh, merendeel van uh, de wedstrijd balbezit gehad. Ook verreweg de meeste kansen gecreëerd uh, in dit duel. Met een uh, wat mij betreft prima fair in. Uh, in deze wedstrijd. De middenvelder doet het tot nu toe uitstekend. Maar nu weer een aanval van Excelsior. Daar wordt Fink aan zijn arm getrokken. Maar Fink, de scheidsrechter, die geeft gewoon een achterbal... en dus kan Mulder de doeltrap gaan nemen. 10 minuten staan er nog op de klok op Woudenstein. Excelsior staat thuis achter tegen Feyenoord. Het is 2-0. Dit is Radio 1. BNN Today. In de Verenigde Staten maakt men zich opnieuw druk over een nieuwe Gate. Eerder twitterde Anthony Wiener foto's van zijn stijve piemel in zijn bokserschort naar een vrouw. Heel slim. En nu heeft de democraat Louis Magatou naakt foto's van zichzelf naar een vrouw gestuurd. En dat zwerft nu dus ook over het internet. Correspondent Michiel Vos vanuit Amerika, goedenavond. Goedenavond. Zullen we eerst maar even beginnen met het laatste geval. Louis Magatou, wat is er aan de hand? Ja, dit is een lokale politicus uit New Jersey, uit de staat New Jersey... die inderdaad na een jarenlange communicatie met een hem onbekende vrouw... die hij nog nooit heeft ontmoet... op een gegeven moment besloot hij in maart van dit jaar naaktfoto's van zichzelf te sturen... die hij had genomen met zijn eigen mobiele telefoon, staande voor een spiegel. Die stuurde hij aan haar en ja, raad oh raad eens wat er gebeurde. Op een gegeven moment bereikte die foto's de website van een politieke tegenstander van deze Megazoo. Mm. En nu zijn dus de gaar. Megazoo heeft inmiddels ontslag genomen. Die heeft inmiddels gezegd, ik, ik ben niet meer langer een uh, elected official. En nu is dit inderdaad het zoveelste schandaal van een politicus die dus niet precies weet... Hoe het internet te gebruiken, zal ik nee. maar zeggen. Nou, ik heb even die site uh, bekeken: dat is En als je daar ja. leest, daar, dat is ook de stelling van de auteur die erachter zit. Ik weet niet wie het is. Maar die zegt ook: Nou, uh, hij is afgetreden en hiermee is mijn werk gedaan. Ik kan nu weer verder gaan met andere zaken. Dus het doel was echt om hem, uh, om hem uh, van zijn sokkel af te krijgen heren, dit is een meneer, en meneer Johnson, Ian Johnson geloof ik, die die website heeft op, opgezet. En dat zie je wel vaker in het Amerikaanse leven, dat mensen, uh, dat mensen met websites of bloggers uh, uh, een bepaalde politicus volgen. En meestal is het negatief. En in dit geval was het ook negatief. Deze twee hadden ooit een politieke ruzie over eigendomsrechten van iets dergelijks. En dat leidde tot het opzetten van een website. Hij, dus die Johnson, volgde magazine the elected official. En uiteindelijk inderdaad is het doel bereikt. Hij wilde deze man, nou ja, laten we zeggen, dwars zitten. En toen kreeg hij een geschenk uit de hemel met deze naaktfoto's van die ...en ja goed, dat hoef je dus alleen maar te publiceren natuurlijk in Amerika... ...en dan ben je als uh, vertegenwoordiger, gekozen vertegenwoordiger... ...want alles en iedereen is natuurlijk gekozen... Mm -hmm. ...dan ben je meestal je baan kwijt. Maar je zegt uh, per ongeluk, of is het uitlokking? Ja, dat is een beetje de vraag. Die magazine zegt, luister, ik heb deze vrouw nooit ontmoet... ...ik heb in vertrouwen, zonder erbij na te denken... ...deze foto's aan haar gestuurd op haar verzoek... ...ik wist niet en had ook nooit kunnen weten... ...dat het uiteindelijk terecht kwam bij een politieke tegenstander... Nou, die politieke tegenstander verklaart... ik heb ook deze vrouw nooit ontmoet. Ik heb deze foto's via via gekregen. Ik heb er nooit om gevraagd. Zij heeft ze aan mij aangeboden. Hm. Zij weet natuurlijk van mijn bestaan... want ik ben al jaren met deze uh, vertegenwoordiger bezig. Met deze, laten we maar zeggen, lokale wethouder. Zo moet je het een beetje vergelijken. En dus ja, god... Dat publiceer ik dan? Want ik heb immers een website waarin ik dagelijks slecht nieuws over deze man breng. Ik breng dus ook deze naaktfoto's. Ja, dan kun je natuurlijk het uit, de, de uitkomst kun je laten raden. Is het opzet of inderdaad is het uitlogging? Dat is een beetje de vraag. Ja, het is dus al het tweede uh, incident, het tweede schandaal wat we hebben rond politici die dit soort foto's rondsturen. Je kan je toch niet voorstellen dat je zo dom bent in een publieke functie om dat te doen. Wat, w, w, zijn ze in de war? Nee, of zijn, zijn ze niet op de, op de hoogte van, van het gevaar? Ja, ze zijn, zijn inderdaad heel dom, laten we dat even vooropstellen. Ja. Er zijn een paar kleine verschillen. Anthony Weiner twitterde, hè, dus die twitterde aan ja. zijn, al zijn volgers. Dus dat was meer openbaar. Dat ging meteen fout. Deze man e-mailde. Anthony Wiener zei weliswaar, ik twitterde per ongeluk en wilde e-mailen, maar goed, hij was op Twitter. Deze man e-mailde in, zeg maar, wat hij noemt, en via zijn advocaat heeft hij ook gezegd: dat was privé-correspondentie, dat had zij nooit openbaar mogen maken. Dus daar zit een klein verschil. Maar goed, jij en ik weten, alles wat je per e-mail doet, kan natuurlijk heel makkelijk gevoorwoord worden aan wie dan ook. En is dus eigenlijk ook openbaar. Mm -hmm. Ik denk dat deze mensen uiteindelijk, deze man is boven de 50, ook niet helemaal doorhebben dat alles op het web, op het net min of meer openbaar is. Er is, geen, er is geen privacy meer. En daar lopen ze natuurlijk de hitte tegenaan. En bij Anthony Wiener was het natuurlijk social media, Twitter of Facebook. Ja. Hier is het wat meer privé e-mail, ouderwetse e-mail, laten we zeggen, maar toch, het is natuurlijk en blijft gevaarlijk voor gekozen uh, vertegenwoordigers. Gebeurt het eigenlijk vaker, want dit zijn er nu twee, maar. Nou, er zijn meer gevallen. Er is nu ook een democrat, weer een democraat uh, die in het verre Washington... Want ze hebben die spelen, democraten toch? Ja die, hebben het, ja, die nemen het natuurlijk niet zo nauw met de... Of natuurlijk, die nemen het in dit, geval, in dit soort gevallen niet zo nauw met de, ja, met de regels, zeg maar. En die zijn dus wat opener in, dit, in deze gevallen met wat ze wel en niet van hun privéleven kwijtgeven, kwijtspelen aan, aan, aan kiezers. Dat op, is nogal, een, uh, nogal en... een bewering, zeg. De democraten die, die, gaan sneller uit de kleren. Dat is eigenlijk je conclusie. Nou, dat is niet waar. Er zijn ook genoeg republikeinen die uit de kleren zijn gegaan... Maar het is wel, dit jaar is het jaar van de Democraten. Ja, Vorig jaar waren het de Republikeinen, laat ik het zo zeggen. Ze ja. hebben het stokje overgegeven aan de Democraten. En nu is er ook een derde die zichzelf heeft fotografeerd in bizarre verkleedpakken. Ja, dat is op zich nog wel geestig. Maar toen kwam er natuurlijk ook um, niet toelaatbare seksuele avances. Jegens een staflid bij. En toen was het ook meteen klaar. Ook die man moest meteen aftreden. En het blijft dus, dus maar doorgaan met mannen. Het zijn natuurlijk allemaal mannen. Die uh, dit soort regels uh, niet begrijpen en ook gewoon veel te ver gaan. Zijn er nou ook Amerikanen die zich er druk over maken... of zijn het alleen maar journalisten? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik las een stukje in De Morgen... een Belgische krant, in het Nederlands natuurlijk... en die zei dat Amerika in de ban was van deze zaak. Nou, dat is natuurlijk niet waar. We waren in de ban van Anthony Weiner, want die was bekend. Die was een beetje beroemd. Dat was een vooraanstaand lid van het U.S. House of Congress. Ik bedoel, dat is iemand in Washington. Deze man, deze Magadzu, dat is iemand... ja, goed, dat is allemaal leuk en aardig... maar dat is een lokaal politicus in New Jersey. New Jersey staat een beetje bekend als... Nou ja, daar gebeuren wel eens dingen die niet door, niet, niet door de wet kunnen. Hè? In, het, in het officiële New Jersey. Het is een beetje, zeg maar. Het is licht corrupt zo nu en dan. Maar dit gaat wel ver. Amerikanen maken zich er wel zorgen om. Dat, dat ja, gewoon hun gekozen vertegenwoordigers. De, het moderne Amerika niet begrijpen. Dat ze ja. niet begrijpen hoe ze met het wet moeten omgaan. Michiel Vos vanuit Amerika, dank je wel. Geen dank. Ja, en dan moet Louis Mackintosh maar even niet hier naar luisteren. Yes, Something I know won't make you happy. Oh, thirst thirsting for something I love, won't make you happy. Oh. It's bigger than yours. I'd do it all again, Kareen Bailey Ring. De voetbalaftrap aftrap van de Eredivisie. We gaan naar Excelsior Feyenoord, daar is uh, Frank Pilaat. Laatste minuut, officiële speeltijd. 2-0 voor uh, Feyenoord. Dat jaagt op de 3-0. Maar ook moet uitkijken dat het niet per ongeluk nog de 2-1 om de oren krijgt. Op een paas van Bovenberg had Vinken het bijna voor elkaar. Hij was muldrool gepasseerd. Hij had alleen nog de pech dat hij de bal iets te hoog mikte tegen de lat. En daarmee was uh, de mogelijkheid op 2-1. voor Excelsior uh, verkeken dat hij uh, nu nog weer een keer gaat wisselen. Roland Alberg gaat uh, naar de kant. En hij maakt plaats uh, voor een andere debutant, Mick van Buren en uh, daarna komt dan de vrije trap van halverwege de helft van Feyenoord op naam van uh, Broersen die die vrije trap voor Excelsior zo mag gaan nemen. Weer een mogelijkheid voor Excelsior om een uh, doelpunt te maken, om het nog een klein beetje spannend te maken in deze wedstrijd. De bal gaat langs alles en iedereen heen, behalve Mulder. En dat is nou de doelman van Feyenoord. Die houdt de bal tegen en daarmee is de rust achterin bij Feyenoord weergekeerd. dan zal het ongetwijfeld gaan proberen de score nog wat verder op te laten lopen. Cabral had uh, zojuist uh, een mogelijkheid om dat te doen. Hij uh, had uh, de bal en had nog drie Feyenoorders bij zich in de buurt. We krijgen drie minuten extra tijd erbij trouwens vanaf nu. De officiële speeltijd zit er eh, namelijk op. Maar Cabral koos precies op het verkeerde moment om de bal af te spelen bij eh, Ricky van Haren. Die had op dat moment precies een van die twee tegenstanders die nog over waren van Excelsior bij zich staan. En die pikte de bal op en daarmee was de uitgelezen mogelijkheid voor Feyenoord om 3-0 te maken ook daadwerkelijk verkeken. Nu opnieuw Cabral... Eh, in uh, balbezit. Die op zich wel aardig speelt. Maar meer een beetje de firma Cabral is begonnen. Een eenmanszaak. Je moet nog een beetje leren om zich heen te kijken uh, dit seizoen. En uh, dat zou hem uh, behoorlijk kunnen helpen. Inmiddels uh, Vlaar die de bal naar voren probeert te spelen. En dan is het Van Buren die uh, daar oppikt voorin bij Excelsior. Omdat Vlaar er niet bij kan komen. Ramstein, ook ex-Excelsior daar uh, tegenover. Bal over de zijlijn. Ik denk in ieder geval, nou dat denk ik niet. Ik weet dat Feyenoord deze wedstrijd gaat winnen. Omdat we diep in de blessuretijd zitten. De vraag is alleen met hoeveel. Wordt er 2-1 stiekem nog in de slotfase? Of wordt er toch nog 3-0 voor Feyenoord? Op dit moment 2-0 voor Feyenoord. De schippers van BNN. Het is de aller, allerlaatste vaardag van onze schippers van BNN. Drie weken lang voeren ze over de kanalen, de rivieren en meren van Nederland. En als het goed is zijn Frank van der Linde en onze Luke Kink nu in Sneek aangekomen. Goedenavond. Hallo, hallo. Inderdaad, in Sneek. We zijn weer terug in de haven van Veldman, waar we uh, 18 juli onze tocht begonnen. En gaan we nu even een uh, weekendje Sneekweek meepakken. En dan gaan we zondag weer naar huis. En dan zijn we weer een ordinaire landrot, net als jij. Ja, ja precies. Ja. Heerlijk. Lekker, gewoon weer op het land. <laughs> ja. Vaste grond, onder de voeten, ben je een beetje klaar met dat gewiebel van die boot de tijd? Ja, nou, dat gewiebel valt nog wel mee, dat, dat gaat nog wel, maar we zijn wel een beetje klaar met elkaar. Want Frank die snurkt en ik, <laughs> ik slaapwandel ben, ben ik achtergekomen. Stond ik een paar keer op het achterdek en Frank die maakt ook weer veel lawaai en ik verdwaal ook weer vaak. Nou, allemaal van die kleine dingetjes en dan ga je toch wel een beetje aan elkaar storen op een, een gegeven moment. Maar het is moment. ook wel genieten. Ja, het is ook, ook wel genieten. mooie dingen gezien van Nou, We zitten nu, zitten nu mooi op het dak van onze boot naar de, naar de ondergaande zon te kijken, dus dat is wel heel mooi. Vanmorgen uh, vroeg vertrokken voor de laatste tocht van Echtenerbrug naar Sneek. Was dat nog een mooie reis? Dat was een mooie reis. En wat ook heel erg leuk was, was dat in Echtenerbrug uh, de vader van Kim woonde. En Kim, dat is onze boot. Uh, zo heet ze. En mm -hmm. uh, deze meneer van Merenpoort heeft Kim met zijn eigen handen gemaakt. Ja, ja. Met eigen handen gebouwd. Eigen handen. <laughs> we zien we om, uh, hoe we hem na drie weken... <laughs> <laughs> wat er nog van over is. <laughs> nee. ja. Kunnen ja. we zien waar die is gemaakt? Ja. ja, Hij heeft het goed overleefd hoor, al die tijd, want we zijn echt overal geweest. Ja, we zijn er op bezig. Ja, zelfs Amsterdam Rijnkanaal, oh. was hij daarvoor gemaakt? Ja. En dit is ja. uw boot? Dit is mijn boot, ja. Is, het, is dat dan lastig om de boot dan vaarwel te zeggen? Heeft u hem helemaal gemaakt, lang mee ja, bezig geweest? Ja, het een maar ja. Dat is ook een beetje een kindje. Ja, jawel, maar je ziet ze ook wel weer varen. Oh, dat gaat weer even anders, hè. dat is ook wel heel leuk. Nou, daar ligt ze, Kim. Ja. BNN, oh, krijg je die stickers er weer af? Ja hoor, die krijgen we weer af. Oh, maar hoe, hoe ligt ze erbij? Nou, op je stickers, nou mooi. Het <laughs> dat, dat pijn in de ogen, die stickers er Ja, de... die stickers wel. <laughs> ja. Wat is nou het meest, meest unieke aan Kim? Nou, voor twee personen dat het alles erin zit. En dat is het belangrijkste. Eén kanaal onder drukken prak praktisch door. Dus je kunt alle kleine routes beinvaren. Het douchehokje was wel echt heel klein. Ja, maar ieder haven heeft dat douche, Maar van nood kun je daar toch maar in Maar ik douchen. stond ook zo te plassen hoor. Ja, maar ja, je bent ook extra lang. Hè. Nee. nee, Maar ik ben heel blij met het geweest, drie weken lang. Het zou wel een dingetje worden als we van... Uh, ik kom, denk dat ik ook wel een traintje moet laten. Dan, ja, ja nou, dus, uh, dat hebben wij al gedaan. Dus ja, dat hoeft niet meer. Nee. <laughs> Jullie hebben al afscheid genomen. Ja. Straks gaat ze naar iemand anders, Frank. Ja. Ja? Op onze Kim. Ja, ja op onze boot. Waar gebouwd Ja, je ja, bouwt. Ja, bouwt wel een beetje maar een band op ook in drie weken. Ja. Ja. Ik denk ja, dat we maar een biertje moeten overtrekken op Kim. Ik denk het ja. ook. Ja. Laten we dat doen. Proost, Frank. Proost. Nou, en toen gingen we door naar Sneek in de thuishaven. Dus Kim aangemeerd en meteen als een speer door naar het centrum van Sneek. Want vandaag is namelijk de eerste dag van de Sneekweek. Sneek, Frank. Nou, dolletjes. Heel goed het gehaald, hè? Draai ja, nee, dat is, dat is wel inderdaad. Klopje op elkaar schouder. Dankjewel, je Jij ja, ook. Drie weken lang op de boot. En nu op de Sneekweek. Ja. Moet nog een beetje loskomen naar mij. <laughs> het is niet heel druk nog. Nee. Vrijdagmiddag. Maar volgens mij, want we hebben wat havenmeesters gesproken en mensen op het water, moet de Sneekweek wel echt het summum zijn van watersporters en liefhebbers? Semmum? Het summum. Ken je dat woord niet? Nee. Echt niet? Het wordt summum niet, nee. Summum. Summum wel. Summum bedoel ik. <laughs> Hallo. Hi, Goedendag. We zijn van BNN. Schippers. En wij vragen ons af wat nou echt te gek is om uh, met de Snake Week mee te maken. Nou ja, het vuil. Zeilen. Kermis. Het feestavond vanavond. Ja. Vuurwerk. En die, die, zit, die zit hier op de, op de, bij de brug te wachten. Als, brug als brugwachten natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Hoeveel, komen, hoeveel schepen gaan hier langskomen dan komen tijd? Nou, ik had, uh, woensdag had ik alleen een middag 133, gisteren 153. Dus overdag, uh, overdag is het zeilen. En, uh... We gaan surfen en s'avonds de kroeg in. Ja, want is dat, wij nog horen. een paar dagen of.? Uh... Ja, nog, nog een weekendje. Uh, oké. Okay, nou. wij horen ook wel dat het draait om het zeilen. Maar eigenlijk draait het natuurlijk niet echt om het zeilen. Ja. ja, nou, dat is wel een belangrijk onderdeel. Ja. Yes. Dat, uh... Er zijn een heleboel kroegen open. Ja, okay. Het <laughs> gaat hier om de kroegen. Waar moeten we echt naartoe met de Sneekweek? Er zijn een paar dingen. Natuurlijk Straks hier de opening op de kolk. En verder in de binnenstad de muziek en zo. Naar de. Naar de heet dat? Het oude vat? De winterkamp. Het oude vat? Ja. Dat is een van de oudste Wat? cafés van Snake. Oké, okay, het oudste café van Snake. Ja. Ja. Nou, de oudste weet ik niet, maar een van de oudste. Oké. Okay. is altijd muziek zo in deze tijd. Dat uh, is heel leuk om heen te gaan. Starteiland? Ja, Starteiland ja, is echt wel. heel erg leuk. Wat is een stadeiland eiland dan? Uh, dat is een eiland. Uh, <laughs> <wel sneller>. meer? <laughs> en uh, <laughs> daar is zeg maar een tentfeest, heb je daar.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 Wij wonen in Sneek. Oh, dan hebben jullie vast wel een goede tip voor ons waar wij het feest moeten vieren vanavond. Waar jullie het feest moeten vieren, bij de Kolk, denk ik. Wat bij is dat? Waterpoort. Op de Waterpoort. Wat gebeurt daar dan? Ja, muziek. En daarna moet je hier op de Maakstraat zijn daar is nog veel meer muziek en dan is het, het meest gezellig. En dan? En de Sneekweek-hit, om niet te vergeten. Oh, wat is het ah, deze? Wat mee, is ja? de hit? Hij <laughs> heet Wassa in de Sneekweek. Kan je een stukje doen? Ah, nee. Ik doe met je mee. Ik doe echt met je nee, mee. Nee nee nee. Ik, ik doe niet stukken. Passa. Wassa! in de Sneekweek. Er wordt vooral heel veel gedronken en gezoend en zo. Ja ja ja. Nou ja gezoend dat weet ik niet. Vooral <laughs> veel gedronken zeker door de zeilballetjes. Maar er uh, ons... ja, zijn er veel zeilballetjes. Ja, ja, Genoeg, Kijk, maar naast ons <laughs> op trapt. Zeilballen laat je horen? Allemaal toeristen zijn het hier. Verschrikkelijk hè? Ja. Uh, okay. dus ja, wat echt? kunnen we verwachten nog meer? Heel veel drukte, gezelligheid, muziek, drank. Ja, wat nog meer? Niks, verder niks. Het is echt vooral gezellig. dat? Ja, vooral drank. Ja, <laughs> Eén keer, één keer raden wat wij vanavond gaan doen: aan de drank. Denk ik. La, la, la, la. <laughs> ja, vanavond dat is al lang begonnen. Ja, ja een beetje. Ja. Een beetje, een beetje. Hey, en, en dan had je natuurlijk nog een leuk klusje in het vooruitzicht: want uh, je mocht Frank onder jullie boot door lekker middeleeuws kiel halen. Ja, dat klopt inderdaad. Wij kregen namelijk dit opdrachten, hè, afgelopen weken. Eerst Frank en dan ik, enzovoort, enzovoort. En degene die de meeste opdrachten wist te vervullen, die mocht de ander dan gaan kiel halen. En Frank, die verloor gisteren zijn laatste opdracht. En dus was hij vanmiddag de pineut. Nou. Oh, Hoe is het, Frank? Ja? Gaat het goed? Nee. Hoezo nee? Ja, die boot is fucking, uh, die ligt fucking diep, joh. <laughs>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 Yeah, <designer> oh <words Of> <snarky> oh gaat hij goed? Hoe was het? <quirks tcha zaten> Te gek. Ja, het ging wel heel snel, dus dat scheelde. Gefeliciteerd. Nou, jij gefeliciteerd. Er zit allemaal water in mijn neus. Wat erg. Ik ga eruit. Yo, lekker douchen. Ja. Uh, hey, uh, ja, lach maar. Luc, eventjes voor, want jij hebt gekeken. Het was ook echt zo, hè? Wat? Ja, denkt, ja, echt, ik ja, ik, ik heb zelf onderdoor getrokken, jazeker. Ja. Ja. ja, dat is te gek. En hoe was uh, dit hele fenomeen, uh, dat varen van, van de ene plek naar de andere plek... is dit voor herhaling vatbaar? Uh, ja, nou ja, dat, dat is wel voor herhaling vatbaar, het is wel lekker als je even een tijdje rust hebt, want soms zit je in een hele leuke haven en denk je van, nou hier zou ik nog wel eens een nachtje willen liggen. En, uh, uh, maar het is, wel, het is hartstikke leuk, want je komt heel veel mensen tegen en, uh, en je bent lekker aan het varen. Dus dat is, nou, nee, ik, ik vond het wel leuk. Ja. En, en het merendeel van Nederland bevindt zich op het water, althans. Als het mooi weer is. Ja, ja, ja, zeker. En als het niet mooi weer is, ook dan is het nog wel leuk. Want dan, is de, dan wordt het eindelijk eens een keertje spannend. Want het is soms wel echt fucking saai. Ja, eventjes wat nog wel leuk is voor mensen die dit hebben gevolgd. En dat zijn er natuurlijk velen. Um, dit is radio maken op een bizarre manier. Want jullie hebben op bootjes, in loodsen, ja, uh... op hokjes, op allerlei bizarre plekken radio zitten maken. En gaan het ook zaterdag nog doen, hè? Ja, we gaan zaterdag, we hebben nu al een hele lange kabel getrokken vanaf de loods hier van, uh, van het havenkantoor naar onze boot toe. Dus die ligt nu in onze boot. Dus we zitten zaterdag gewoon in onze boot uh, radio te maken. Behalve als het, als het niet regent, want dan zitten we gewoon op het dek net zoals nu. Ja, dat is toch bizar, want jij zit hier normaal gesproken in de studio. Ja. Daar moeten we wat vaker mee doen. <laughs> je bedoelt dat je me vaker uit de studio wil hebben? Nou, dat niet per se, maar gewoon lekker buiten. vind ik ook wel nee. een goed idee. Ja, ja dat lijkt me een goed idee. En de foto's overigens van jullie ja. en ook van het kielhalen... die staan op Facebook. Roep nog even de adressen waar we het allemaal kunnen zien en lezen. Facebook.com slash de schippers van BNN. Dus facebook.com slash de schippers van BNN. Kun je filmpjes, foto's en al onze updates lezen. En zondag dus nog één uitzending van Vaar 7 heet het dan voor deze gelegenheid. In de ochtend van 4 tot 7. Jongens, veel plezier. Frank, zeg nog eens iets liefs. Hoi, Kijk, precies. Dankjewel. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Dit is Radio 1. BNM Today. Het einde van de week, zo vlak voor het weekend, geven we nog even het laatste woord. aan onze selecte groep van boeiende Nederlanders. Te beginnen met oud-staatssecretaris Jack de Vries. Hier op Curaçao speelt op dit moment de discussie over het feit dat de regering het standbeeld van Peter Stuygensand heeft laten verwijderen. Op zich begrijpelijk vanwege de gevoeligheid ten aanzien van de slavernij. Aan de andere kant is het wel goed om die geschiedenis helder voor ogen te houden. Wat dat betreft zou je een vergelijking kunnen trekken met de gekke actie van Bouters in Suriname... om een geschiedenisboekje te verbieden. Laat de jeugd maar opgroeien met het zien en horen van wat het verkeerd ging in de geschiedenis. Acteur Tigo Gerland. Mijn tweet of the day is dat ik vandaag allemaal dingen heb voorbereid... want ik moet begin volgende week naar Ibiza toe voor een nieuw televisieprogramma. En ik ben teksten aan het leren voor een nieuwe televisieserie, Hart tegen Hart... waarin ik een, in één aflevering een mooie gastrol speel. Dus that's my tweet of the day. En vergeet niet allemaal naar de Smurfen te gaan in 3D, want het is echt een film. Oh, ik haat Smurfen! En dat programma dat is van Poont, in een villa op uh, Ibiza. Daar is hij de gast. Dan nog het uh, breekijzer van Nederland, Pieter Storms. De Côte d'Azur zindert onder de zomerzon. Het is strakblauw en chokvol vakantievierders. Witte schuimstrepen van de luxe jachten doorkruisen het azuur. En de terrassen zijn overvol. De champagnekeur knallen. En s'avonds knalt het vuurwerk langs de hele kust. Dat staat alles in... Veel contrast met de effectenbeurzen, want daar knalt het ook. Maar dan naar beneden. Tja, ware poëzie van Pieter Storms. Het komt binnenkort gebundeld uit waarschijnlijk. Facebook.com slash BNN d daar vind je alles over dit programma. En als je het leuk vindt, dan moet je het even liken. Dan zeg je even, dit vind ik leuk of gewoon naar bnntoday.nl. En daar verschijnen dagelijks ook filmpjes en uh, fragmenten uit de uitzending... en de materiaal wat je nergens anders vindt. Na tien uur hier op Radio 1 NMS Langs Lijn. Natuurlijk met de enige echte Menno Meijer. Een uh, prettig weekend alvast namens iedereen van BNN Today. En tot maandag, zeggen we dan.